Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Heel veel jongeren die net hun rijbewijs op zak hebben, gingen vorig jaar de fouten in. Het gaat dan bijvoorbeeld om bumperkleven of te hard rijden. Daar kun je als beginnende rijder een strafpunt voor krijgen. Het is al voor het vierde jaar oprijden dat het aantal punten is gestegen. Al weet het OM niet hoe het komt, vertelt deze verslaggever bij BNR. Minder files zou een rol kunnen spelen, um, omdat het meer gelegenheid biedt om hard te rijden. En als je meer opvalt als het binnen druk is op de weg, denkt het OM dan zou dat ook nog eens mee kunnen spelen. En het OM wijst daarnaast op het rijgedrag van jonge automobilisten. Ze zeggen, ja, de politie vertelt ons dat hard rijden voor jongeren een soort uitlaatklep was toen corona voor verveling zorgde. Dan gaan we maar gewoon heel hard rijden. Ja, bij twee strafpunten op de teller wordt je rijbewijs tijdelijk geschorst en gaan ze bij het CBR kijken of je hem eigenlijk nog wel verdient. 4300 vluchtelingen uit Oekraïne zijn aan het werk in ons land. De meeste konden via uitzendbureaus aan de slag in de horeca, tuinbouw en transport, zegt het UWV. De Oekraïense vluchtelingen hoeven geen vergunning aan te vragen. Werkgevers moeten het wel melden als ze iemand in dienst nemen. En doordat bijna alles nu duurder is, gaan steeds meer mensen naar de kledingbank, staat in de krant NRC. Daar kunnen ze een tasje vullen met gratis broeken, shirts of een jas... Zo kreeg de kledingbank in Groningen tot en met april al meer aanmeldingen dan in heel vorig jaar. En wachten, rondhangen en nog maar eens een stukje opschuiven in de rij. Ook vandaag zal het weer druk zijn op Schiphol. Gisteren vertrokken er op één dag zo'n 70.000 mensen daar vandaan. Het is al dagen hartstikke druk door de meivakantie en een personeelstekort op de luchthaven. Wij eh, vertrekken gewoon lekker vier uur van tevoren. Hè? En uh, normaal natuurlijk anderhalf uur, uh, twee uurtjes en nu uh, lekker op tijd. Ik ben drie uur van tevoren gegaan. En waar gaat u naartoe nu? Uh, naar Parijs. En waarom niet met de trein? Uh, het is helemaal vol. We konden geen tickets meer vinden. En dus is het wachten geblazen. Ja, wat doe je dan? Uh, Donaductjes lezen. Ik heb mijn twee boek, boeken meegenomen en ik moet uh, aan mijn spreekboek werken, want die heb ik volgende week.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 Ik leef ideaal, wat geeft het allemaal? Ik, ik maak me niet meer druk als ik de laatste trein ga haal. Want er is één ding wat, wat ik nooit zou willen missen. vissen. Ik hoef niet naar een brand of naar een interland. Ik zie het wel op de maar of ik lees het wel in de krant. Maar, maar er is één ding wat ik nooit, wat ik nooit zou willen missen. vissen. Als een die daar zwemt, voor jou is voorbestemd Zonder dat hij het toch weet Hij snuvelt een je tegen, je wat je gaat bewegen De spanning is bijna ten toch gestegen, want je hebt beet Ik hoef geen bunkelolo, geen huis met patio Het hele huwelijksleven krijg je zo van mijn cadeau Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen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 moeilijke regel. Ik denk meer gewoon als je gewoon je ding doet. Dat het uh, in principe niet heel moeilijk is om uh, iets fout te doen. Oké, okay, dat zijn eigenlijk gewoon uh, spelregels. Uh, die, uh... Alleen, uh, wat, wat soms wel in het begin de fout ging bij de trainingsdagen. Als je zeg maar een vis aan het binnen behalen bent. Mm -hmm. Dat je hem uit het water, uh, stel hij gaat uit de haak. Zeg maar, als hij wordt onthaakt. Mm -hmm. dat als je hem aan het binnenhalen bent. Dan mag je hem niet oppakken als hij in het water ligt.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 Falling sky. Let me touch your glow.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 Oh. You'll be alright.